Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen af om naar Mali te reizen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteren bijna 30 politieagenten gewond geraakt bij nieuwe ongeregeldheden. De rellen begonnen toen protestantse betogers een katholieke wijk ingingen en er over en weer met stenen en flessen werd gegooid. De onrust in Belfast begon vijf weken geleden toen de gemeenteraad een eind maakte aan de traditie om de Britse vlag elke dag te hijsen op het stadhuis. Protestantse tegenstanders van dat besluit vinden dat er te veel concessies worden gedaan aan de katholieke nationalisten in Noord-Ierland. Op de westelijke Jordaanhoever heeft de Israëlische politie een tentenkamp van Palestijnen ontruimd. Zo'n 250 Palestijnen voerden naar actie tegen een omstreden bouwplan van Israël. Een rechtbank oordeelde gisteren dat de actievoerders mochten worden verwijderd. Het tentenkamp was volgens de politie binnen een half uur leeg en er is niemand opgepakt. De Palestijns protest richt zich tegen een bouwproject van 3500 huizen voor Joodse kolonisten. De tegenstanders zeggen dat Oost-Jeruzalem door de bouw wordt geïsoleerd en dat de westelijke Jordaan-oever in feite wordt gesplitst in een noordelijk en zuidelijk deel. In de Libische stad Benghazi is een aanslag gepleegd op de Italiaanse consul. Zijn auto werd gisteravond vanuit een andere auto beschoten. Omdat hij in een gepantserde auto zat, bleef de Italiaanse consul ongedeerd. Westerlingen zijn in Benghazi vaker doelwit van aanslagen. Op 11 september kwamen vier Amerikaanse diplomaten om, onder wie de ambassadeur. Ook zijn er aanvallen geweest op een konvooi van de Britse ambassadeur... en op de gebouwen van het Rode Kruis en de Verenigde Naties... Twee jaar geleden begon in Benghazi de opstand tegen het regime van kolonel Gaddafi. In de stad zijn nog verschillende zwaar bewapende milities. In Haiti is de haardbeving van drie jaar geleden herdacht met een sombere ceremonie. President Martelli legde in de hoofdstad Porto-Prince een krans bij een massagraf waar slachtoffers van de aardbeving zijn begraven. In zijn toespraak zei Martelli dat de internationale hulp te weinig effect heeft. Volgens de president is een groot deel van het hulpgeld door NGO's gebruikt voor noodhulp. Van wederopbouw is nog geen sprake. Hij pleitte voor een betere samenwerking tussen de regering en hulporganisaties.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 In de Amerikaanse staat Florida is een wedstrijd Pythonjagen begonnen. De wedstrijd die een maand duurt is bedoeld om het aantal tijgerpythons in het natuurgebied Everglades terug te dringen. De slangen, die zeven meter lang kunnen worden... werden jarenlang geïmporteerd als huisdier. Maar nadat er een paar exemplaren door de eigenaren waren vrijgelaten... bleek dat ze zich prima konden handhaven in de Everglades... ten koste van veel andere dieren. Bijna 800 mensen hebben zich ingeschreven voor de Python Challenge. Degene die de meeste pitons... Pietons dood krijgt de hoofdprijs van 1500 dollar. Een jongen van 13 uit Italië is in Duitsland staande gehouden... dat hij honderden kilometers met de Mercedes van zijn adoptievader had gereden. De jongen zei dat hij op weg was naar Polen... waar zijn biologische ouders en zusje wonen. Na een ruzie met zijn adoptiemoeder was hij donderdagmiddag vertrokken uit het stadje Pedderoba in het noorden van Italië. Voor de reis had hij 200 euro meegenomen. Zo'n 800 kilometer noordelijker op een snelweg bij Leipzig hield de Duitse politie hem aan. Volgens de Italiaanse krant is de 13-jarige jongen gek op auto's en is hij een ervaren kaartracer. En dan het weer. KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid door bevriezing van eerder gevallen sneeuw. In Overijssel, Flevoland, Drenthe, Friesland en Groningen. De waarschuwing geldt op 10 uur vanochtend. Verder is het vanochtend op veel plaatsen zonnig met een middagtemperatuur rond het vriespunt. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden een enkele sneeuwbaan. En het blijft winters. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 EO. Dit is De Zondag, met Kifa Alouche. Mijn gast van vanmorgen eet geen vlees, geen vis en geen zuivel. Hij noemt zich planteneter en hij is er eentje... die graag anderen enthousiast maakt voor zijn eetpatroon. Een hele goede morgen. Fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag. Met dit uur als gast Boele Ietsma, van huis uit theoloog... maar tegenwoordig vooral bekend als evangelist van het planteneten. Goedemorgen, Boele. Goedemorgen. We kennen elkaar, dus ik noem je maar gewoon van, uh, bij je voornaam. Ja. Um, je hebt voor mij iets meegenomen. Ja. Een wat groen, is dat? Een groene smoothie. Een groene sm ik ja. heb hier een glas voor me met inderdaad een groen uh, drapachtig <laughs> drankje. Ja. Uh, wat zit erin? Uh, ik heb voor jou een hele eenvoudige gemaakt vanmorgen. Met uh, nogal wat sinaasappel en banaan. Dat is de basis. Dat geeft een lekkere zoete en uh, de banaan ook een wat volle smaak, zeg maar. Ja. En als groente zit er in uh, spinazie en boerenkool. Dat is alles. En water. Okay. En je zegt, ik heb voor jou speciaal een eenvoudige gemaakt. Ja, ja voor mij zit er vaak nog wat meer groente in. En ook wat, wat andere groenten. Bleekselderij, broccoli. Dat heeft wat uitgesproken smaak. En ik doe er vaak ook gember bij. Dat geeft weer meer pit. Nou, dat moet je allemaal net lekker vinden. Oké, okay. dus Laat voor... die eenvoudige jongen nog maar niet belasten met Nou, al die... ja, als je begint, dan zeg ik altijd: he, matig de hoeveelheid groente. Het zou best kunnen zijn dat je het toch vrij veel vindt. Oké, okay, ik, ga, ik ga het proberen. Ja, ja. Dit is een, dit is, deze dus smoothie is een ontbijt, oké. Ja, okay. ja. Mm. <laughs> mm. ja ik, ik, ik proef de citrus, uh, de sinaasappel. En ik merk eigenlijk weinig van de spinazie en de... Ja, ik heb deze de ook vrij lang in de blender gedaan... om in ieder geval te zorgen dat die lekker glad is. Dat je niet stukjes uh, groente meer gaat proeven. Uh, dat, dat, ja, als je dat lekker vindt, dan kan dat best... Maar deze is echt smooth. Okay. Heel, heel zacht. Uh, uh, en wat krijg ik. Waarom is dit een goed ontbijt? Nou, heb je even. Ja, we hebben even. <laughs> <laughs> uh, nou, het zit boordevol met energie. Het is mm -hmm. Heel veel koolhydraten. Dat zit in, de, in, in het fruit. Dat is allemaal suiker. Uh, maar wel het suiker wat, wat langzamer op een hele goede manier vrijkomt in je lichaam. Heel veel vezels. Wat ontzettend goed is voor je darmen, voor je darmflora. Heel veel mineralen. Ontzettend rijk aan mineralen. En wat heel aardig is aan de groene smoothie is, valt nog veel, ja, vitamine natuurlijk, maar uh, is het chlorofiel. Dat is een stof, dat is uh, eigenlijk het bladgroen wat in het blad ja. zit. En dat is een belangrijk stofje wat uh, de, de fotosynthese in de plant uh, mogelijk ja, maakt, zeg maar. Ja. Dus het opslaan van zonlicht tot, tot, tot energie. En dat chlorofiel, dat heeft een ontzettend sterke werking op ons lichaam. Het, het helpt bij ons met name hemoglobine aan te maken, dus de zuurstoftransport. Het, het, is, uh, het remt ontstekingen, het, het ontzuurt. Het, um... het is goed voor ons. Het is heel erg goed voor ons, ja. Je kunt en geen en waarom, waarom juist als ontbijt dan? Want dat zijn allemaal dingen die... Um, ja, je zou hem ook eens kunnen nemen. Oh, okay. ja. Maar de energie is denk ik ochtends heel erg prettig. Um, okay. Wat je misschien normaal bij een kop koffie of zo haal, zou halen. Ja. De, de, de kick, ja, die krijg ik van de smoothie. Echt waar? Ja, ik loop daar gewoon een, uh, een ochtend op. Maar, ja, maar niet ik heb een, nu niet net een, een slokje genomen, want ja. ik denk dan intussen... ik heb hier ook nog ja. een halve thermoskan <laughs> met koffie staan. Die heb ik dan nog echt nodig. Ja. ja, ik moet ook wel zeggen, kijk, dit is nu één glaasje. Ik drink ongeveer anderhalve liter op ochtend. Hè. Dat is mijn ontbijt. Oké, okay. anderhalve liter. Ja. Er staat hier nog... wij hebben hier altijd een mooi ja. ontbijtje voor onze gasten. Uh, een, een, een bord met daarop uh, een, een krentenbol, een wit pistoletje, twee croissants... een eitje, een banaan... Ja. Die croissant en die, uh, uh, en die broodjes, dat is niet goed. Dat is niet goed. Ik zal nooit zeggen dat iets niet goed is. Ik, bedoel, ik ga niet dingen veroorloven. Maar maar dit ik, is ik, geen ontbijtverkoop. Nee, nou. ik zou hier de banaan van nemen. En het eitje? Nee, nee het eitje niet? zeker niet. Het liefst de, de croissantjes ook niet, We wetend dat daar vrij veel boter in zit. Eventueel de broodjes wel, maar dat is wit meel, dus dat heb ik ook liever niet. En boter? Uh... Nee, boter gebruik ik ook niet. Nee. Straks nee. ga ik... Uh, nou, dan komt de nadruk wel heel erg te liggen op wat ik niet eet. Ik zeg met planteten, vooral ook wat eet ik wel eet. Eet je wel ja. eet, ja. <laughs> Dat is heel veel. Uh, eind december was er op televisie een documentaire die veel stof deed opwaaien. Ja. Van uh, die moeder die haar, zichzelf en haar zoon alleen rauwe groenten te eten gaf. Hmm. Ben jij daar ook zo in? Nee. Ehm... Um, zij is ook planteten, want ze is volledig uh, plantaardig. Maar zij, um, op bijna religieuze manier, wil ze ook alles absoluut rauw eten. En uh, dat dus is ook voor van ook mij niet noodzakelijk, nee. Oké. Okay. Ik eet wel vrij veel rauw, want deze smoothie is rauw. Hè, dus ik heb mijn ochtend rauw, tussendoor eet ik groenten, dus alf, uh, fruit. Dus ook allemaal rauw. Tussen de middag heel vaak salade. Maar je kookt ook? Maar s'avonds kook ik lekker en middag stond ook uh, een lekkere pap of zo. Ja. Ik, ik wil er straks alles van weten. <laughs> ja. melody Het prachtige geluid, het prachtige geluid van Chris Berry. Dat is de artiestenaam voor de Antilliaanse zangeres Christel de Haak. Zilver Balloon heette het nummer. U luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast van vanmorgen is Boele Ietsma, van huis uit theoloog. En sinds drie jaar is hij een overtuigd planteneter. Hij draagt dat op een inspirerende manier uit... met een website, met YouTube-filmpjes. Hij begeleidt zelfs mensen bij het volgen van het planteneterdieet, zeg maar. Nogmaals, goeiemorgen, Boele. Dank wel. Um, jij stond op een regenachtige zondagmorgen op en dacht... ik ga planten eten. Uh, en alleen maar planten. Nou, ik stond wel op een dinsdagochtend op, weet ik nog... dat ik in één keer het ontzettend zat was dat ik elk jaar dikker werd. En uh, ik zei net zo onder de muziek... Uh, dat was, geloof ik, ook wel echt een midlife crisis, maar dat was het ook wel. Zo. Ja, ik, was ik heel... ken jou van een paar jaar geleden, ja. daar heb ik jou een paar keer ontmoet. Um, en toen was je een, een grote, volle ja. Groningen. Ja, ja, 28 kilo meer liepen toen van mij rond. 28 kilo? Ja. En uh, ik, was ik ben nog steeds Fries, dat weet Fries. ik dat wel graag zeggen. Ik woon in Groningen, dat klopt. Um, maar goed, ik, ik stond inderdaad op een ochtend op en dacht het is gewoon afgelopen. Elk, elk jaar die paar kilo erbij Waar is die, die, die sportieve, slanke, energieke jongen gebleven die ik ooit was. Alleen dat was voor mij nog niet het begin om te gaan planten eten. Ik ben toen eerst gewoon op een dieet gegaan. Dat is het enige wat ik kon bedenken toen. Dat was het Dr. Frank dieet, dat is helemaal niet plantaardig. Dat is heel veel eiwitten. Uh -huh. Maar goed, het hielp wel, ik viel wat af. Um, en kort daarna besloot ik dat het komt. toen had ik plots heel veel tijd. Ik hoefde even niet meer voor mijn geld te werken, zeg maar. En toen ben ik me gaan verdiepen in wat doet voeding eigenlijk met je? Want ik viel wel af van dat dieet, maar voelde me niet fit. Ik had geen energie en uh, mijn bloeddruk daalde niet... en nou, alles wat ik eigenlijk had verwacht van het gewichtsverlies, dat kwam niet. En ja, toen stuit ik inderdaad op de plantaardige lifestyle, dat wil zeggen... ik stuitte eerst op wat je net noemde... Die, die, die, uh, de, de, de, dat, raw food, die... dat raw food gebeuren. In Amerika is dat vrij groot. En die doen echt bizarre claims. Althans, in mijn oren toen bizarre claims... over wat het allemaal met je gezondheid doet... en waar je er wel van zou kunnen genezen... en hoe bijzonder dat allemaal was. Ja, want en... van ernstige ziekten... Ja, uh, je... ja, van alles zou dat... alles zou dat uh, oplossen. oplossen. En ik vond dat echt bizar. Ik denk van, als dat waar is, dan... Uh, moet iedereen dat weten. En als het niet waar is, dan moet dat heel hard worden aangepakt. Want dat zet mensen dan echt op een verkeerd been. Ja. En dus je bent je gaan verdiepen? Ik erin. ben me erin gaan verdiepen en, en ontdekte op mijn manier vooral... dat de, de, de grootste winst vooral zat in het plantaardige. Niet per se alleen het rauwe, maar het feit dat je de dierlijke voeding weglaat. Oké, okay, ja, want, want vertel dan eens precies, wat eet en drink jij dan? Um, groenten, fruit, um, granen, graanproducten. Veel vruchten, dus alles wat boon, ert enzovoort is. En wat eet je niet? Alles wat van een dier komt? Ja. Geen ja. melk? Nee. Geen boter? Nee. Geen eieren? Nee. Geen vlees, geen vis. Geen vlees, geen vis. Nee. Um, dan, maar ben je, wat is dan het verschil met een veganist? Niks. Niks? Nee, ik vind alleen dat woord veganist niet mooi. Dat komt waarschijnlijk op de uitgang is. Dat vind, zo, ja, ja. dat vind ik zo eng klinken. En planteneter, dat vind je niet als uh, zeg maar een koe. <coughs> nou ja, kijk, mensen gaan vaak eerst glim, glimlachen. Denken ze dat ik ze in de maling neem? En dat vind ik wel een fijne energie, zeg maar. Dan, denk ik van, nou, dan, dan ontstaat er een opening om een gesprek aan te gaan. Om iets te vertellen. Van, ja. En het zegt ook echt wat ik doe. Ik eet namelijk planten. Ja. En alles wat aan planten groeit. Nou, nou zei je net, ik, ik, uh, geen melk. Ja. Terwijl wij allemaal, uh, zeker in dit melkland, ja. zijn opgegroeid met het idee: melk is goed voor elk. Ja. Dat is niet zo. Nee, nee, nee, daar ben ik van overtuigd geraakt dat het niet zo is. En, en als het over melk gaat, zijn steeds meer mensen van overtuigd. Je merkt wel ook in, in allerlei uh, dieetkringen, zeg maar dat over vlees wordt dan getwist. Maar melk zijn steeds meer mensen wel over eens... dat het eigenlijk geen goede dingen met ons lichaam doet. En kun je kort en voor leken begrijpbaar uitleggen... wat er niet goed is aan melk? Nou, je zou in ieder geval eerst kunnen zeggen... melk is ook in de natuur, dat kan iedereen zien, is het zuigelingenvoer. Het is voor het kalfje, het is, daar is het ook helemaal voor gemaakt. Voor hele snelle groei, voor het opbouwen van, van een lichaam... van heel klein tot groot. een kalfje. En dan kan het nog wel, vind je? Daar is het voor, ja. Ja, daar is het helemaal voor. En dan op, op een gegeven moment, dan is het klaar, dan is die groei uh, min en meer voltooid, zeg maar. En dan stopt in de hele natuur het melk drinken. En daarna ja. drinkt een dier nooit meer melk. Alleen wij zijn daarna melk blijven drinken, zij het dan ook nog eens van andere soorten. En wat het onder andere doet, het bevordert heel erg celgroei. Nou, dat, dat is wat het moet doen, maar dat betekent ook in ons lichaam dat het bijvoorbeeld kankergroei kan bevorderen. Het verzuurt ons lichaam. Nou, dat is wel een beetje een technisch verhaal, ja. maar een verzuurd lichaam is gevoeliger voor ontstekingen um, en voor ziekte in het algemeen. Maar en het is de... slijmvormend. Zangers ja. bijvoorbeeld, dat, die, die, je merkt het ook meteen in je keel. Ja, ik weet wel dat als mijn kinderen verkouden zijn, dan zeg ik nou, doe maar even geen melk. Nu. Nee, maar dat doet het in ons hele lijf, die, die slijmvorming. Ja, dus, ja. Uh, ook met gewrichtsproblemen, pijnproblemen. Maar, dan... het, het, het, zeg maar het grote pluspunt van melk was, ik, dat is, dat, dan krijg je heel veel kalk en dat is goed dus. voor je botten en ja. voor je tanden. ja. ja. Ja, nou ja, en. En, en er zit ook heel veel kalk Er zit heel veel calcium in, ja. Nou, is de opname van die calcium in ons lichaam. Is wat minder dan de calcium uit, uit groenten. Want als je vraagt waar haalt die koe dan al die calcium van? Nou, die moet het ook ergens ja, vanuit en Die ja. haalt het uit gras. Dus het zit gewoon in planten. Maar je zegt dus, de opname uit melk. ons lichaam uh, vind, vindt het eigenlijk veel lastiger om kalk uit melk te halen dan het. Ja, iets lastig. Het kan het wel opnemen. Het is ja. ongeveer 30% van de, van de calcium uit melk wordt opgenomen. En bij groenten wordt ongeveer 50% opgenomen. Dus het ja. is gewoon wat meer. Ja. Maar wat belangrijker is, het gaat vooral om de calciumbalans. Omdat melk verzurend werkt in ons lichaam, onttrekt het ook calcium aan onze botten. Ja, want calcium in ons lichaam is er eigenlijk om dat zuur. Eh, om, nou, de, zuur, om het... de zuurbalans te herstellen. Onder andere, ja, ja, ja, ja. ja. Het is natuurlijk ook vooral, het geeft de stevigheid aan onze botten. En dat is ook de opslagplaats, zeg maar, van die calcium. Maar als wij te zuur worden door veel sporten of door verzurende voeding of wat dan ook, dan, dan moet dat opgeheven worden met die calcium. Nou, komt dat niet uit je voeding, dan wordt het aan je botten ontrokken. Nou, vertelde je net uh, dat je wilde afvallen. Dat je, je bent gaan verdiepen in, in, in, ja. in voedsel. En zo bij dat planteneten terecht bent gekomen. Hoe heeft, je leven dat hoe heeft dat je leven veranderd? Nou, dan gaat het bijna zo'n ev zo zo zo evangelieverhaal worden. Van, he, sindsdien is mijn leven uh, helemaal ja, want wat veranderd. Is er dan maar dat is, ook, dat is ook wel zo. Nou ja, Allereerst, ik verloor ontzettend snel mijn gewicht. En uh, hoeveel ben je afgevallen dan? Nou ja, in totaal dus 28. Ik denk ongeveer 12 op dat uh, Dr. Frank dieet destijds. Ja? En toen bleef ik wel hangen. En de overige, wat blijft dan over? 16, denk ik. Hè? Uh, hiermee. En dat ging veel sneller en veel gemakkelijker. Ik kon echt volop blijven eten. en ik, zat, ik had volop energie. Ik had ook niet het gevoel... ik ben aan het lijnen, want dat, dat ben je ook niet. En toch vlogen de kilo's eraf. Uh, mijn bloeddruk daalde naar weer gezonde waarden. Uh, in onze familie loopt uh, hoge bloeddruk. en Daar had ik ook last van. Daar had ik ook medicatie voor. Dus die daalde naar normale waarden. Ik was gaan sporten en ik merkte aan mijn energie en aan mijn herstel uh, dat, dat mijn lichaam nou ja, weer terugging naar die oude sportieve vitale jongen, zeg maar. Maar nu... Je kon dat sporten ook aan? Je voelde je er niet verzwakt door? Nee, nee in tegendeel. Ik, okay. ik merkte al heel snel en later ontdekte ik ook... dat dat een van de geheimen zaken van deze manier van eten. Dat ik veel sneller herstelde. en Dat ik niet om de dag, maar gewoon elke dag kon gaan sporten. En, en de volgende dag gewoon weer helemaal hersteld was. Ik werd helderder in mijn hoofd. Uh, mijn, mijn, mijn huid werd schoner. Uh, je gaat beter ruiken. Uh, dat hoor je dan nou op een gegeven moment veel anderen vertellen. Um, <laughs> ja, dan boel je je stiek niet meer zo heel erg. <laughs> ja, ja, wat dat dan precies betekent over je verleden, <laughs> weet ik ook niet. <laughs> ja. Um, dus ja, er veranderen echt heel veel. En, en je gaat gewoon echt je anders. Hè. Op het moment dat je lijf verandert, dan wordt je omgang met de hele wereld anders. Dat is oh? jouw manier van omgang met de wereld. En ik. Merkte dat ik weer een soort speelsheid terugkreeg die ik wat was verloren. Het was wat zwaar, zwaarte in mijn leven gekomen. Maar ik was ook echt zwaarder geworden. Dus ja, ja. Ik, ik ben weer wat, wat, wat lichter geworden en speelser. En, uh, ja, er zit een soort twinkeling weer in me die ik een beetje kwijt was. Ja. En, en, uh, en dan weet ik niet, dat wil ik wel meteen zeggen. Ik weet niet of dat al allemaal planten eten is. Hoor. Ik, bedoel, ik ben ook gaan sporten en ik ben anders gaan. Ja, dus ik heb je meer je dingen veranderd. Je bent je beter gaan voelen ja. dus dat je dan een leuker mens bent, is, is logisch. Ja. Um, in je naaste omgeving, je hebt een gezin, een, ja. een, een vrouw en kinderen. Uh, wat, wat vonden die daarvan? Hadden die meteen zoiets van, ja, gezellig, we gaan over <laughs> op de noten en, en, en, en de zaden en het fruit? Nou, mijn vrouw werkte op dat moment fulltime en ik, ik, ik deed het huishouden en kookte. En die zei, joh, prima, zolang het lekker is, doe ik wel mee. Maar ze dacht echt zelf van, het is weer eens als zoveelste bevlieging voor deze jongen. Hij kent me wat langer. Volgende week zitten we weer aan de hamburgers en <laughs> Precies. aan de, de biefstuk. We, we kijken wel even, ja. Maar goed, toen zij merkte dat het voor haar ook uh, dezelfde gevolgen had... en zij sportte verder niet. Hè. Zij had alleen maar gewoon wat ik haar voorzette en meegaf naar de werk. Werd zij gaandeweg ook erg enthousiast. Onze twee dochters die, uh, woonden toen ook niet meer thuis. Dus die hebben het gewoon van afstand eerst eens aangekeken. En zijn inmiddels nu, 2,5 jaar later, uh, ook nagenoeg helemaal plantaardig... omdat ze hebben gezien wat het met ons deed. En met onze zoon hebben we een soort van geleidelijke tussenweg bewandeld. Die was toen elf... Ja. En die mocht zelf aangeven in welke mate hij mee wilde veranderen. Ik kon me ook wel voorstellen dat een papa in zijn midlife crisis in één keer niet zomaar ook zijn uh, leven-eetpatroon kon omgooien. Oké. Okay. Ja. Um, uh, maar ik begreep dat jou, uh, want je vertelde net over die hoge bloeddruk die in de familie. Ja. Uh, zijn er nog andere familieleden ja. die daar last van hebben? Ja, mijn vader. En uh, Mijn vader was ook heel snel geboeid uh, toen hij zag wat er met mij gebeurde. En die zei, wat denk je, wat er gebeurt als ik het doe? Hij was op dat moment 69. En was echt aan het, aan het kwakkelen. Uh, had nogal wat, wat medicijnen gebruikt, geloof ik. Zes soorten medicijnen. Ja. Had een longziekte op dat moment. Ik zei, nou, probeer het gewoon. Hè. Je hebt eigenlijk niks te verliezen. En uh, ik, ik had me inmiddels ook goed ingelezen. Volgens mij kom je op mogelijk vitamine B12 na, kom je niks tekort. Uh, probeer het gewoon eens. En overleg vooral met je huisarts. Hè. Dus, dus betrek je huisarts in het hele proces. Dat heeft hij gedaan. En uh, hij is binnen een paar maanden genezen van die uh, longziekte. Uh, en mag inmiddels al die medicijnen laten staan. Is ook 15 kilo afgevallen. Is, is weer ja, gewoon echt jonger geworden. Wat, is die, wat vond die huisarts? Ik kan me voorstellen nou, dat die, die, huisarts, die sceptisch had, was. Ja, die was inderdaad sceptisch. Maar die, die stond er wel open voor. Die zegt, oké. Okay, en dat heeft mijn vader ook op schrift gezegd. Het is mijn verantwoordelijkheid. Ik ga zo eten. Oké. Okay. Uh, maar ik wil, als je echt zegt, van je kunt, uh, je kunt die medicijnen niet laten staan... dat zou ik ook altijd iedereen aanbevelen. Ga niet zelf lopen rommelen met, met medicijnen. Medicijn. Nee. nee, Betrek dan je arts erin. Maar ze, hij heeft steeds aan haar gevraagd... van uh, als ik nu bij je zou komen, zou je me nu die medicijnen nog voorschrijven. En daarvan moest ze op een gegeven moment zeggen, nee, niet meer. Oké. Okay. Um, in ons programma uh, Dit is de Dag uh, is regelmatig Frans Kok de gast. Hij is hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Universiteit uh, Wageningen. Ja. Uh, wij belden hem ah. en wij vroegen hem hoe hij als wetenschapper... aankijkt tegen dat planteneten zoals jij dat doet. Ik ben benieuwd. Ik heb gekeken naar de website van Mule Itzma... en ook gekeken naar zijn manier van leven als planteneter. En uh, ja, dat klinkt leuk. Dat doet hij ook heel gemotiveerd. Maar de vraag is wel of hij er heel verstandig aan doet. Wat er volgens mij mist in het dieet is dat er uh, toch te weinig eiwitten, vetten worden geconsumeerd. En uh, als je dat vergelijkt met de adviezen van de gezondheidsraad, de Goede Voeding, dan zit het daar duidelijk onder. En uh, ja, dan moet je toch zorgen hebben dat je belangrijke uh, essentiële vetzuren en aminozuren, uh, bepaalde vitamines die een vet oplossen... Uh, bepaalde mineralen zoals calcium, dat je die toch te weinig binnenkrijgt. Uh, die Tom, die jongen van 15, die alleen maar rauw voedsel krijgt. Hij er niet goed genoeg doordat hij te weinig calcium en eiwitten binnenkreeg. Nou, je kunt, uh, op langere termijn kun je ook andere chronische aandoeningen uh, ont ontwikkelen: hart- en vaatziekten en met uh, vormen van kanker te maken hebben. Uh, dat is niet uitgesloten. Meneer Itzma, die, die zegt dat hij zich fitter voelt. Ik zou het misschien kunnen verklaren... doordat hij er ook heel veel bij beweegt... en doordat hij, denk ik, ook een boel kilo's afgevallen is. Wat ik uh, Boele Itzma zou willen adviseren... is eigenlijk uh, niet dat hij alleen maar planten eet... maar dat hij plantaardig eet. Er is niks tegen vet. Er zitten ook de goede eiwitten bij. Je kunt plantaardige eiwitten eten via... Noten, via tofu, via bonen. Dus plantaardig, minder dierlijk, maar niet alleen maar planten. Ja, dat is uh, Frans Kok, uh, uh, hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen. En expert als het gaat om voeding en gezondheid. Uh, ik praat met uh, Boele Itsma. Boele, wat vind je ervan? Iets meer vetten? Nou, het laatste wat hij zegt, daar ben ik het helemaal mee eens, maar dat doe ik ook. Um, uh, misschien... olijfolie, uh, ja, plantaardige ja, olie, die ja. gebruik je ook? Ja, nee, met olie ben ik wel terughoudend, maar ik eet wel olijven, ik eet avocados waar heel veel vet in zit. Uh, ik eet noten en zaden. Um, dus en wat hij zegt van niet alleen planten, maar plantaardig, dat is precies wat ik eet. Dus dat is misschien heb ik het met de naam de planteter helemaal op het verkeerde been gezet. Um, dus ik krijg wel degelijk heel veel, of heel veel, ik krijg voldoende en zeker ook de goede vetten binnen. Ben ik van overtuigd. En datzelfde geldt voor de aminozuren. Dat zijn de bouwstenen van de eiwitten. Uh, die krijg ik in, in, in mijn ogen in meer dan voldoende mate binnen. Um, nou zou ik, ik, ik wil wel bescheiden zijn. Ik bedoel, hij is hoogleraar uh, voedingsleer en ik ben een theoloog. En voor de rest op voedingsgebied, een, zoals ik mezelf meestal noem, een goed geïnformeerde leek. Ja. Um, en uh, dat past mij, dan past ook enige bescheidenheid. Zeg en wat levert die bescheidenheid op ten aanzien van wat hij zegt dan? Nou ja, ik zou hem heel veel vragen willen stellen. Van, heb je dan gekeken naar bijvoorbeeld de hoeveelheid aminozuren... die in groene bladgroenten zitten? En ben je bewust van het feit dat, dat bijvoorbeeld de, de, de, de gezondheidsraten... vanuit gaan dat wij veel minder bladgroenten eten dan ik bijvoorbeeld doe? Uh, en door mijn vrij hoge consumptie van bladgroenten, in rauwe vorm ook nog... En bijvoorbeeld in deze smoothies, krijg ik wel degelijk heel veel aminozuren binnen. Ook in de vorm van kiemgroenten en... Um, ja. Dus, dit, dit is jouw bescheidenheid, begrijp ik. Dat je de hoogleraar gaat vertellen. Nou, nee, en dan snap jij wel wat ik aan het doen ben. Ja, nee, maar Ik zou hem ik zou vooral de vraag willen stellen. Van, heb je dat, op het moment dat je het zo beoordeelt. Heb je dat dan erbij berekend? En ben je het er met mij over eens dat het daar ook in zit? Ja. Um, nou ben je zelf, zoals je al zegt, geen bioloog of voedingsdeskundige. Nee, nee. Um, toch als ik naar je video's kijk. Vertel je daar met, met stevige stelligheid. Hoe de dingen in elkaar zitten. Waarom zouden wij aannemen dat als jij zegt dat melk niet goed is, dat dat, uh, dat, dat zo is. Ik denk dat, niet, dat je dat niet van mij moet aannemen. Ik denk dat je uh, aan het denken wordt gezet, althans dat hoop ik. Dat wil ik ook mensen uh, uh, laten doen, zeg maar. En vervolgens zelf ook op zoek naar, moet gaan naar, naar de bronnen die ik ook gebruik... en naar andere bronnen. En Ik hoop dat ik mensen vooral aan het denken zet... en, aan, en in beweging zet om op zoek te gaan naar andere informatie. Ja, nou, nou um, ik, heb die... zelf, ik, ik ben zelf een paar jaar geleden uh, ook flink wat kilo's kwijtgeraakt... En uh, uh, 20 kilo, uh, ik ging uh, me fitter voelen, ja. uh, me gezonder voelen. Uh, was zo rond mijn 40ste sterker en, uh, en fitter dan ik op mijn 25ste was. En uh, wat ik had gedaan, was dat ik gewoon alles veel meer met mate ging doen. Ja. Veel ging sporten. Ja. Uh, maar ik, zoals jij beschrijft wat er met jou gebeurde... dat kan ik eigenlijk ook over mijn leven zeggen, sinds ik wat bewuster ben gaan... Uh, bij gaan eten en um, uh, mijn leefstijl uh, had aangepast. Ja, nee, dat, en dat kan. Dat, dat, dat, dat geloof ik ook zeker. En uh, er zijn meer manieren om, denk ik, je gezondheid een, een, een push te geven. Ik, ik ben ervan overtuigd dat je het op deze manier met het planteneten, met het plantaardig leven, um, heel rigoureus doet. En, en, en op, op grote schaal. En ook dat je substantieel je, je risico's verlaagt op allerlei ziektes op, op termijn. In die zin vond ik ook de opmerking van Frans Kok wel. Nou, dat, dat het risico op hart- en vaatziekten zou toenemen, dat, dat is een tamelijk bizarre opmerking. Maar goed, ik denk inderdaad dat als je gewoon gezonder gaat eten... minder uit pakjes, minder naar uh, de, de koekjes en de chips en de, en de frisdranken grijpt... dan gaat je lichaam uh, ook, ook goede dingen doen met je... en dan, dan, dan gaat je gezondheid ook om, om, uh, na, uh, nee, verbeteren. verbeteren. zeker, ja. Ja. Ja. Um, Het is uh, bijna half acht...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 Het wordt een winterse dag met op verschillende plaatsen zon. In het uiterste zuiden is het op dit moment bewolkt... maar de bewolking trekt langzaam weg en in de loop van de ochtend breekt de zon door. Ook in het noordoosten komen wolkenvelden voor en die breiden zich juist wat uit. Vanmiddag zijn er dus vooral in het midden- en zuiden zonnige perioden. Er staat een overwegend matige oostenwind... en de temperatuur stijgt in het zuidwesten tot net boven het vriespunt. In het noordoosten blijft het een graadje vriezen. Morgen zijn er veel wolkenvelden in het noorden met in het noordwestelijk kustgebied een bui. In het zuiden is het wat zonniger. In de namiddag raakt het vanuit het westen bewolkt en in de avond en nacht kan het sneeuwen. In het binnenland blijft de temperatuur de hele dag net onder nul. Dinsdag verloopt de dag grotendeels bewolkt en kan in het hele land nog een beetje sneeuw vallen. De dagen erna is het droger, maar het blijft koud. U luistert naar Dit is de Zondag met Kiva Aloush. En als u net inschakelt, een hele goede morgen en fijn dat u luistert. Tot acht uur praat ik met Boele Ietsma. En het afgelopen half uur heeft hij ons ingewijd in zijn leven als planteneter. Um, dat is een overtuiging geworden die hij graag wil delen met anderen. En daarom geeft Boele zelfs cursussen planteneten voor beginners. Nogmaals, hartelijk welkom. Dank je passie voor het planteneten en de behoefte die je voelt om dat te delen met anderen... die hebben bijna iets religieus. En van huis uit ben je, zoals je, al zei, zoals je net al zei, uh, uh, theoloog. Zit er iets religieus in die passie voor planteneten? Um, ik denk het wel. Voor mij zit in ieder geval wel een, uh, een ideële kant aan de zaak. Um, het is begonnen bij mij met, uh, met gezondheid. Um, maar ik merk dat het planteneten mij ook... Uh, terug heeft gebracht mijn, bij, bij mijn eigen idealen. Dat het nu een manier van eten is en een manier van leven is... Um, waarmee ik mezelf ook recht in de spiegel kan aankijken. Wat bedoel je als je zegt, uh, terug heeft gebracht bij je idealen? Nou, als bijvoorbeeld ging... Ik, ik, ik zat al jaren dat het me niet lekker zat... dat bij de hele productie van vlees en eieren en melk... zoveel dierenleed betrokken was. En, en nou, dat maakte dan wel de keuze voor biologisch, uh, uh, logisch, zeg maar... Um, maar het zat me nooit helemaal lekker dat ik, dat ik daar niet, niet helemaal rigoureus afstand van... ja, toch weer dat wat rigoureus, ook, trouwens, mm -hmm. dat ik daar niet afstand van kon doen. En uh, nu ik de, op deze manier eet, kan ik zeggen van ja, daar ben ik geen deel meer van. Ik ben nu op dat punt althans niet meer deel van het probleem, maar deel van de oplossing geworden. En dat gaat ook over uh, de, de klimaatproblematiek die ook uh, een behoorlijk uh, link heeft met, met de, de wereldwijde vleesindustrie of de veeteelt. En met de wereldvoedselverdelingen, je kunt gewoon daadwerkelijk meer mensen voeden van plantaardig eten uh, dan van, van dierlijke uh, voedsel. En met dan, Op allerlei terreinen uh, is er, um, uh, ja, er zitten zoveel morele voordelen aan, zeg maar. Dat het voor mij een beetje thuiskomen was van ja, dit is de manier waarop ik ook kan zeggen van jongens, als iedereen zo leeft, uh, dan doen we het goed. En dan kan ook echt iedereen op deze aarde zo leven. En de manier waarop ik leefde, zeg maar was een manier van leven die eigenlijk gewoon niet duurzaam is. Want als elke wereldburger dat zou doen... dan hebben we gewoon drie planeten nodig. Nou, dat, dat terugkomen bij een maat die ik kan aanbevelen aan iedereen... en dat dat gewoon klopt, ja, dat, is, dat is bijna religieus. Dat is naar het thuiskomen. En dat vind ik ook wel, dat mag ik denk voor deze microfoon ook wel zeggen... dat vind ik ook een beetje koninkrijk van God. Een beetje zoals het bedoeld is. Ja. Ja. Um, als je naar jouw leven kijkt, dan zie je een sterke sterk behoefte... om er iets bijzonders van te maken. Ja. Um, je begon ooit een leefgemeenschap in Appelscha. Klopt. Ja. En je was ooit een van de eerste twitterende dominees in ons land. Ja. En je zette de orthodox in de orthodox-christelijke kring de toon... met een opvallend boek over twijfelend geloven. Ja. Dus, uh, allemaal voorbeelden van, van, van boelen die er... Die er iets bijzonders van wil maken. Wat zegt dat over je persoonlijkheid? Uh, Laatste iemand op een in een kritische reactie op een blog uh, heb je niet een beetje een aandachtsprobleempje? Wil je niet steeds uh, aandacht naar jezelf toetrekken? Nou, vertel Boele. Uh, is dat zo? Nou ja, ik weet het niet. Uh, het is wel een beetje de aard van het beest, ja. dat ik, uh, als ik iets doe, dan ga ik er vol voor. Uh, dus dat wordt rigoureus. Dat haalde ik nu al twee keer uit net. Mm -hmm. Um, en ja, voor mij is leven wel vol uitleven. Dus, dus daar waar ik in geloof, of dat wat ik, wat ik belangrijk vind, dat wil ik dan ook graag met, met enige kracht en passie uitdragen. Niet per se anderen van overtuigen, maar gewoon vertellen van waarom het voor mij zo goed is. Um, maar waarom is dat zo? Want er zijn ja, heel veel mensen die het. gewoon blij zijn met ja. datgene wat, wat goed werkt in hun leven. Ja maar niet per se meteen de behoefte hebben om dan op een uh, sinaasappelkistje te gaan staan... en dat uh, nee. aan de wereld mee te delen. Maar bij jou wel. Ja, ik zou het niet weten. Dat zit erin. Ja. Kijk, want ik, ik heb er dan nu een bedrijf van gemaakt, van dat hele plan Maar het begon inderdaad gewoon met, uh, ik vind het leuk om dit te vertellen. Weet je wat, ik begin een YouTube-kanaal. Dan ga ik gewoon vertellen wat het met me doet en waarom ik denk dat het goed is. En toen kwam van het een het ander. Nou, is dat internet, dat is ook wel een ding waar jij al heel vroeg hebt ontdekt. Hè? Want de... Nou, niet eens zo heel erg vroeg hoor. Want als ik terugkijk, dat, dat bezinningshuis wat we ooit hebben gehad, van, van uh, 1994 tot 2004. Als ik daar uh, internet had gebruikt, het was allemaal nog wat prillen toen natuurlijk. Maar zoals ik het nu gebruik, dan hadden we denk ik meer succes kunnen hebben. Destijds. Dus ik was in die zin nog wel een late uh, gebruiker. Maar vanaf het moment dat ik het heb gebruikt, heb ik het ook. Met, ook weer met volle inzet gedaan. En met alle mogelijkheden die dat biedt. Dus, dus podcast, uh, video, uh, blog, uh, Twitter, Facebook. Ja, ik vind het een prachtig medium. Ja. Ja. Uh, de, de twitterende dominee uh, uh, werd je genoemd. Uh, uh, uh, als we het uh, over het geloof hebben... je noemde jezelf een zoekende gelovige. Ja. Uh, uh, ook weer iets wat je rigoureus uh, deed. Ja, gepassioneerde uh, uh, twijfelaar was, ja, een was een andere ondertitel. Ja. Um, uh, uh, kun je iets verder omschrijven van wat, wat dat precies is? Wat is een zoekende gelovige? Wat is een gepassioneerde twijfelaar? Um, een zoekende gelovige was, is, was, want ik ben het eigenlijk nog steeds wel in zekere zin... ...is een gelovige die um, zich geraakt weet door God of door het goddelijke... ...maar daar heel moeilijk goed de woorden bij kan vinden. Dus het zoeken betrof vooral het, uh, het zoeken naar woorden, het zoeken naar metaforen... ...het zoeken naar verhalen die passen bij wat je ervaart van God... Um, en de twijfel zat hem dan ook niet zozeer in, op, op hartsniveau, zeg maar. De twijfel zat hem vooral op verstandsniveau. Maar kloppen eigenlijk de concepten wel en die wij over God vertellen... en die ik ook vanuit mijn studie en vanuit mijn opvoeding had meegekregen? En daar liep ik steeds ver, vaker tegenaan. Van, hey, dat, dat heb ik op een gegeven moment een kathedraal van zeker weten genoemd. Want ik, ik, ik dacht allemaal dingen te weten over God en van God... die misschien helemaal niet zo zijn. Of die misschien ook wel die hele authentieke beleving... van ontmoeting met God in de weg kunnen staan. Uh, nou, daar zat de twijfel, daar zat ook het zoeken. Um, en, en dat heeft mij nu gebracht tot een veel zwijgzamer geloven. Daar ben ik wel stiller geworden. Uh -huh. Het is dat je me er nu naar vraagt. Maar um, uh, ik heb op dit moment geen behoefte om daar meer boeken over te schrijven. Bijvoorbeeld, Ik weet niet of dat ooit weer komt, maar... Um, omdat je er niet, niet, niet, niets meer kunt toevoegen aan wat je erover hebt gezegd? Of omdat nou, je denkt, ik krijg er alleen maar glazen mee? Nee, nee dat helemaal niet. Nee, want dat glazen dat ben ik niet zo bang voor. Dat krijg ik nu soms ook met de plant eten. Dus, uh, maar je zegt, dat van glazen zijn. ben je niet bang? Nee, daar ben ik niet bang voor. Nee, het is meer dat ik, dat ik um, het gevoel heb dat ik nu wel heb gezegd... waarom ik daarover twijfel, waarom ik stotter... waarom ik moeite heb om daar goede woorden over te vinden. En dan is het ook genoeg... Dan kan ik nu mijn mond houden en dichter bij die beleving blijven. En ik merk ook dat ik. Sinds ik. Hè, want ik heb ook eh, professioneel heb ik een stap achteruit gemaakt. Ik werk niet meer in de kerk. Ik wil nu ook niet meer in de kerk werken. En dat zeg ik niet met boosheid of met rancune, maar daar ben ik gewoon uit. Um, dat, ik, dat het tegelijk voor mij persoonlijk uh, een, bijna een stap weer dichter bij God is geworden. Maar op het moment dat ik daar woorden aan geef, dan heb ik bijna het gevoel dat ik het weer bezoedel. Dus ja, ja. Ik, het liefst ben ik daar gewoon stil over. En, en uh, en dat zegt misschien iets over de fase waar ik nu ben. Hoor. Ik bedoel, ik zeg niet dat het zo moet of zo. Uh, heb ik geen moeite met mensen die er wel veel over zeggen. Maar, maar voor het mij toch is opmerkelijk het... dat, dat, dat je het gevoel hebt dichter bij God te zijn nadat je de stap zet om afstand te nemen van de kerk. Ja, ja dat kan ook bijna als kritiek op de kerk klinken. En ik ben ook wel kritisch op de kerk, maar ik weet niet of je nou per se die link moet leggen. Mm -hmm. Ik denk dat het te maken heeft met even afstand nemen van, van, van kerk, van concepten, van, van, van theologie... van alles waarmee we proberen in te kaderen. En gewoon er laten zijn wat er is. Ik heb wel eens een vergelijking gemaakt. Als mensen mij vroegen, ik ben, ik ben nu vanaf mijn zeventiende... al samen met mijn vrouw Helene. Ik hou zielsveel van haar, maar als je me gaat vragen... wil je een lijstje maken waarom je van haar houdt... dan weet ik het eigenlijk niet zo goed. En als ik dat lijstje wel zou hebben, dan... dan heb ik ook het gevoel van, ja, maar dit is het toch niet. Te veel concept, te, ja, veel, ja. te veel woorden. Ja, te veel woorden. En als ik dat niet hoef te vertellen aan iemand... dan is die liefde echt gewoon, zonder meer. Ja. Uh, drie jaar geleden verdween je plotsklaps van de radar. Ja. Toen, eh, nadat je heel nadrukkelijk aanwezig was en ja. hoorbaar. Ja. Wat, was daar de, wat was daar de reden van? Um, een terugkerende um, uh, burn-out. Althans, een, een burn-out die niet, nooit helemaal weg was geweest... en daar kreeg ik weer last van. En ik denk, terugkijkend, ook gewoon wel een soort van midlifecrisis. Uh, een soort uh, herijking van waar, waar ben ik nu precies in mijn leven? Ik was toen 41. Um, ontevreden met mijn lijf. Ontevreden ook met mijn positie in, in de kerk. Van ja, oké, okay, nu heb ik dit, deze onrust wel gebracht. En ik heb deze vragen wel gesteld. Maar ik heb eigenlijk ook geen antwoorden. Um, het wordt tijd om gewoon eventjes in de spiegel te kijken. En... Um, en afstand te nemen van alles, ook van mezelf en van de concepten die ik over mezelf heb gebouwd. En dat kan ik iedereen ontzettend aanraden. <laughs> ja, het is een hele goede tijd geweest, ook heel um, bedreigend wel, als je in één keer als als 41-jarige op de bank zit en je hebt de agenda helemaal leeg gemaakt en niks hoeft meer en wat ons leven klein gemaakt, ook financieel klein, zodat het financieel kon op één inkomen. Um, en in één keer heb ik de hele dag voor me... en niemand belt me, niemand verwacht meer wat van me... en ik hoef niet te schrijven, en ik hoef niks. En dan in één keer... Uh, dan zit je daar niks te hoeven. Ja, en dan gaat het over van... en, en wat doe je nou precies in dit leven, uh, Boele? En, um, ik, ja, het, het was een sabbatical, maar ik ben het uiteindelijk een jubeljaar gaan noemen... omdat het um, ook een soort van reset is geweest. En ik heb de, de vragen gesteld die je eigenlijk in elk jubeljaar stelt... en dat is ook een mooi bijbels concept. Mm -hmm. Van wat, wat geef ik terug wat helemaal niet van mij was? Wat had ik los te laten in mijn leven? En wat, wat mag ik terugnemen wat ik was kwijtgeraakt in de loop van mijn leven? Ja. En die twee vragen heb ik eigenlijk op alle terreinen gesteld. Ja. Ook dit gaat weer rigoureus. Ja. Um, uh, in, alles wat je, in alles wat je doet bespeuren we een zekere radicaliteit. Ja. Hè? Volgaan voor dat twijfelen. Gepassioneerd ja. twijfelen. Ja. Um, als je, uh, als je niet tevreden bent met je leven, of als je ernstige vragen hebt bij je leven, ook rigoureus stoppen. Ja. Uh, van de radar gaan. Ja. En nu met dat planteneten ook weer vol erin. <güls> um, uh, de, be, als je iets onderneemt, dan doe je dat voluit. En met ongelofelijke gedrevenheid. Wat is. <güls> Jij kent maar twee standen? Stilstand en. Ja, dat, en dat is ook wel een valkuil. Dus uh, ik, ik hoop wel dat ik nu in mijn. Uh, uh, Post-crisis uh, uh, uh, uh, uh, uh, tijd, zeg uh, uh, maar. Uh, ja, ja. Dat ik ja. heb geleerd dat, ik, dat er ook iets is van uh, matiging, misschien. Daarmee ben ik dat, nog iets van gaan als het <laughs> gaat over dat planten eten nee, en de als, gedrevenheid waarmee je dat, dat uh, zegt. Als ik kijk naar je ogen, dan denk ik: nee, dat lukt nog niet zo heel erg hard. Nee. Dus misschien heb ik inderdaad alleen maar twee standen, ja, aan en uit. We hebben ook iets, uh, yeah, iemand anders uh, gevraagd om. Uh, een typering van jou te geven. Dat is Johan Terbeek, een adviseur van de protestantse kerk in Nederland. Ja. En jullie wegen hebben elkaar uh, regelmatig gekruist. Spreker. Dit is wat hij zegt over Boele Ietsma. Ja, als mens is, uh, is Boele een echt een vooruitstrevend iemand. Dat is ontzettend mooi. Boele is een mens met, uh, met echt grote antennes... Uh, die om zich heen kijkt en voelt van wat, uh, wat gebeurt er... En hij is uh, gepassioneerd, hij uh, is een, iemand die houdt van rechtvaardigheid, van schoonheid, uh, van medemensen en hij zoekt daar echt naar verbindingen, naar vernieuwing, uh, naar een stukje rechtvaardigheid, een betere wereld, daar wordt hij door gedreven. Hij zoekt daarbij ook echt uh, de grenzen op van wat, uh, wat hij zelf kan en ook wat, uh, wat hij denkt dat de wereld nodig heeft. Ja, de valkuilen van Boele iets, maar zijn denk ik psychologisch misschien makkelijk te verklaren. Uh, Boele is iemand die al een paar keer tegen zijn eigen grenzen is aangelopen. Je gunt uh, niemand een, uh, een burn-out en je gunt ook niet dat iemand over zijn eigen grenzen heen gaat. En dat is bij Boele natuurlijk al een paar keer gebeurd. Maar aan de andere kant, Boele is een uh, gedreven en gepassioneerd mens... die uh, dingen ziet en voelt, die andere mensen niet zien en voelen. En het zou zonde zijn als hij die fijngevoeligheid en die gepassioneerdheid zou verliezen... Ik gun Boede maar een, een groot netwerk van mensen om hem heen die hem steunen, zodat hij uh, minder snel in valkuilen zal trappen. Maar dat moet ook niet een netwerk zijn van zuurpruimen of mensen die hem gaan afremmen, maar mensen die zeggen van probeer hierin wat rustiger te gaan uh, in soms iets te grote stappen voor de omgeving. Ja, dat is um, Johan Terbeek, ja, die, uh, die jou kent en uh, jou typeert. Uh, Boele Ietsma, wat vind jij uh, van wat hij zegt? Je neemt iets te grote stappen voor je omgeving. Ja, dat herken ik wel. Ja. Soms, um, uh, soms kunnen mensen dat niet volgen en, en, en, en forceer ik ook wel uh, mensen. Dus wat ik denk ik vooral moet leren is niet, niet alleen mijn eigen grenzen leren um, uh, erkennen en herkennen, maar uh, ook die van anderen. Dus ik, ik, ik herken de waarschuwing en ik, ik vind het ook ontroerend wat hij daarover zegt. Ja. Um, je, aan de ene kant hebben we het net gehad over hoe aarzelend en twijfelend je bent als het gaat om uh, het geloof. En daar tegenover staat de uitgesprokenheid waarmee je dat uitte. Ja. En de onwrikbaarheid waarmee je nu je onwrikbare opvatting over dat planteneten naar, naar, naar voren brengt. Dat op opvallende twee uitersten. Ja, nou, ik, zou, ik zou over mijn vorige bestaan niet willen zeggen dat ik aarzelend was. Uh, maar zoekend naar woorden. En, en dus het, het twijfelen zat hem niet in, in onzekerheid van wat zal ik eens zeggen. Maar in een soort uh, principieel onvermogen om de goede woorden te kunnen vinden... bij zo'n groot mysterie als God. Mm -hmm. um, en inderdaad ben ik nu heel erg overtuigd over dat planteneten. Maar ik, ik wil het, en dat krijg ik ook wel terug van mensen, ik wil het wel in alle... Uh, ...beminnelijkheid brengen, zeg maar. Ik bedoel, het, ik, ik wil niemand forceren om zo te gaan leven. Alleen maar zeggen van, kijk er eens naar... ...en uh, overweeg eens of het voor jou misschien iets uh, te bieden heeft. En in dat geval wil ik je heel graag helpen... ...want ik ben er erg enthousiast over. En, uh, en wat, wat, een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld mezelf ook geen veganist noem... Ik, ik, ...doe ik waarschijnlijk allerlei veganisten ook tekort maar de, de veganisten die ik heb gekend, tot voor kort... ik heb me nu ook wel een aantal anderen leren kennen... die hadden ook wel iets verbeters en iets zuurs over zich. Hè, van, uh... En dat wil jij bij jezelf nou ook wel voorkomen? Ja, nou ja dat, en dat ken ik ook gewoon niet. Die, die verbetering en dat zure, dat, dat herken ik niet. Ik, ik wil daar vooral gewoon enthousiast over vertellen. Maar mijn, mijn beste vrienden eten nog vlees en melk... en dat, <lacht> zit, dat zit ons echt niet in de weg. <lacht> ja, ja, die formulering heb ik ook wel eens in een ander verband gehoord... <lacht> Oké, okay. ja. uh, als u net inschakelt. Uh, uh, we praten dit uur met Boele Ietsma, theoloog en planteneter met een missie. Uh, Boele, elke gast uh, in Dit is de Zondag, die krijgt van ons een gedicht. En vanmorgen uh, komt dat van een stadsgenoot van jou uit Groningen. Uh, Paul Borgreven schreef dit. Dichter bij de Zondag. Is de mens een planteneter? Voor Boele Ietsma. In de supermarkt ziet het er aardig uit. Een piepschuimschaal gevuld met vleeswaren. Eerlijk roze, zonder ogen die staren, zonder gegeel of gebloed, haar en huid. Maar als je op zo'n bericht in de krant stuit, over misstanden en gezondheidsgevaren, komt de eetlust tot een schuldig bedaren. Misschien beter alleen groente en fruit. En toch. Een kipje is wellicht ongezond eten. Hamburgers niet meer dan een stel lijken. Een bepaald voedingsleed raakt niet uitgesleten. Een speklap laat zich met weerzin bekijken. Maar er klinken pas heftige angstkreten... wanneer er spruitjes op tafel prijken. Boele, een gedicht speciaal voor jou. Prachtig, ja. Ja, geweldig. <laughs> Um, het gedicht van Paul Boorgeven is later vandaag na te lezen op onze website. EO.nl slash ditistezondag. Ik praat dit uur met Boele iets over zijn leven als radicale planteneter. Dat doet hij als bevlogen idealist met een geweldige drive om anderen te overtuigen. Boele, uh, hoe komt iemand aan zo'n vermogen om te enthousiasmeren? Uh, dat weet ik niet. Ik denk dat ik mijn ouders dankbaar moet aankijken. Maar die zullen het ook niet weten. Dus waarschijnlijk moet ik mijn schepper heel dankbaar aankijken. Je bent uh, voor veel mensen een, een, een bron van inspiratie... door het enthousiasme en ja. de passie waarmee je vertelt... over dingen die je belangrijk vindt. Wie of wat inspireert jou? Waar word jij hartstochtelijk van? Ja, meestal ook wel mensen die uh, echt uh, de vol voor gaan. Dus op, op dit moment, ik, ik ben nu ook uh, een uh, ja, gepassioneerd hardloper. Ook weer met passie en ook lange afstanden. Dus de marathon en verder. En dan, dan... Ook dat gaat weer ja, ook dat... met een, uh, ja. uh, een, een marathon was niet lang genoeg. Je dacht ik doe 50 kilometer. Ja, ja, en ik wil graag nog wel verder proberen. Ik ben ook gewoon wel benieuwd waar de grenzen dan liggen van mijn eigen lichaam. Zeg maar. En ik, wat mij dan inspireert is mensen die dat ook doen. En dan wel dat op een manier doen die ook uh, met goede zorg voor hun eigen lichaam gaat. Dus Er zijn een aantal sporters in Amerika die ik uh, ontzettend bewonder. Uh, maar ook een, uh, een mens bijvoorbeeld als, als Wayne Dyer. Uh, is Misschien binnen EO-kringen niet een, een, een, een, een geziene gast. Maar en maar voor, een, vindt... voor de luisteraars die niet weten wie uh, deze Wayne is? Um, is een, um, uh, ja, hoe moet ik dat dan zeggen, een, een motivational speaker, zeg maar. Hij is, hij is psycholoog uh, en, en vertelt vooral over, um, ja, hoe moet je hem nou omschrijven? Een motivational speaker. Iemand ja. die, die, die mensen in beweging ja, wil erg, brengen. Ja, heel ja, Een ja. schrijver, spreker. Um, ja. En je schrijft over jezelf. Boele Ietsma is een optimist met oog voor wat pessimisten de realiteit noemen. Ja. Leg die zin eens uit. <laughs> um, nou, kijk, de realiteit is... Uh, hè, als men, ja, je moet de realiteit wel een beetje in ogen uh, houden. En, en, de, en de werkelijkheid enzovoort. Dat is vaak een excuus om dingen niet te doen. Um, en ik wil inderdaad heel graag oog houden voor, de, voor die werkelijkheid en voor die realiteit. Maar daarmee niet per se door laten ophouden. De, de, de verandering, of het nou gaat om verandering van je lichaam... of verandering van de kerk of verandering van de wereld... begint met durven dromen voorbij die werkelijkheid. En die werkelijkheid dus niet voor lief nemen. En hem ook niet zomaar als een barrière voor het mogelijke uh, uh, vast te houden. En dat wil ik heel graag aan die, aan die werkelijkheid voorbij gaan. Door te dromen, door te verlangen en door daaraan te werken. En als we dat heel, heel praktisch terugbrengen, dan is het zo dat als je zegt, je, je, je, um, je moet. Je kunt als planteneter door het leven. Dan zullen mensen heel vaak zeggen. Ja, maar al die, al die rare spullen die ik dan moet eten, eh, die kan ik niet gewoon. Uh, die, die, die kun je niet makkelijk krijgen. Dan moet ik weer naar speciale winkels. Ja. Uh, het, jouw antwoord daarop is. Uh, en ik, ik geef je elke dag een recept mee met allemaal ingrediënten... die je gewoon bij de supermarkt ja, kopen. Ja, mijn antwoord zou zeggen... Mag, geef, geef me eens de kans om een maandje met je mee te lopen. En uh, dan mag je doen wat je wil. Maar dan, dan laat ik je zien hoe makkelijk het is, hoe fijn het is... en wat het met je lichaam doet. En na die maand uh, is het aan jou. Ja. Huh. Uh, als we naar de toekomst kijken... dan uh, uh, uh, wil jij een bezinningshuis Annex Gezondheidscentrum... oprichten voor planteneters... Ja, nou voor het eten planten. van planten. Ja. Leg de droom eens uit. Ja. Nou, in feite is het, is het weer terug naar de droom die we destijds hebben... Hè, waar je ook al naar verwees. Het bezinningshuis wat we in uh, 1994 zijn begonnen. Dat was een plek waar mensen tot rust konden komen... waar ze konden bezig zijn met, met bezinningsvragen, met, met, met, met zingevingsvragen. Um, ik zou zo'n soort plek weer willen creëren... maar nu met een iets bredere zorg. Dus inderdaad ook voor het lichaam... Ook Mensen leren uh, wat gezonde voeding is en ze dat ook geven. In contact brengen met hun eigen lijf, met de natuur. En daarbovenop inderdaad ook de zorg voor uh, het psychische deel, het spirituele deel, het creatieve deel, het relationele deel van mensen. Dus een soort, nou ja, een, een plek waar mensen in feite een jubeljaar kunnen houden. Misschien in één weekend of in een week. Maar... Kun je een weekje bij, bij Boelen? Ja, uh, ja. Een weekje bij Boelen. <laughs> dat hoeft niet per se bij mij, maar ik zou heel graag die plek willen faciliteren ja, uh, Maar je kunt ook gewoon tegen mensen zeggen, oh, nemen moestuin en, uh, ja. en ga naar mijn website. Ja, ja, ook dat wil je toch weer. Daar wil je toch weer een wat groter project van maken. Nou, ik, ik, ik heb een keer een, een wandeling gemaakt. En toen was ik heel erg bezig met van wie ben ik nou en wat wil ik nou? En op een gegeven moment kwam het zinnetje bij me op. Dat kwam echt vanuit mijn buik. Ik wil gewoon dingen maken. En toen dacht ik, oh ja, dat klopt wel. Dat, dat is wie ik ben. Ik vind het gewoon mooi om dingen te maken. En of dat nou een boek is of een huis of een gemeenschap of een website. Maar ik vind het mooi om iets te scheppen en in het leven te roepen. In die zin ben ik een soort geboren Stasbaas, pionier. En, en een, ook wel gewoon een timmerman, zeg maar. He, dus, uh, en op het moment dat het er staat, dan vind ik het ook mooi als andere mensen het overnemen. Of, of niet. Maar in ieder geval, dan ligt vaak mijn aandacht ook weer op iets nieuws. Ja, ja. We hebben uh, het gastenboek, dat ligt, dat ligt voor je. Het, uh, dit is de zondaggastenboek. En onze gasten die schrijven daarin hoe hun ideale zondag eruit ziet. Jij hebt er ook iets uh, in opgeschreven, Boelen. Ja. Hoe dat ziet jouw zondag eruit? Wil je dat eens voorlezen? Uh, ik kan het voorlezen, ik kan het je ook vertellen. Dat um, kan ook, ja. Ja, Mijn ideale zondag begint uh, uh, lekker rustig. Want uh, door de week is het vaak toch wel uh, druk en hectisch. Dus dan blijf ik wat langer liggen. Daar geniet ik ook van. Nog even omdraaien waar het dekkertje in andere dagen of andere dagen onverbiddelijk is... dan een lekker uitgebreid ontbijten met uh, vrouw en zoon. Meiden zijn uit huis, maar wie er in huis is... daar lekker uitgebreid mee ontbijten en praten. En met sporten. smoothies onder andere? Dat is dan ook overigens op zondagochtend wel een warm uh, volkoren bolletje uit de oven. Dus dat is dan Kijk. Oh, wat meer. En dan als dat ontbijt wat gezakt is... dan uh, is mijn ideale zondag wel een lange duurloop van een uur of twee, drie... Heerlijk in de natuur, of het nou regent, of zon, of sneeuw, of wat dan ook. Maar... Een uur of twee, drie, zeg je? Ja, ja. Dat... Even hardlopen, ja. twee, drie uur. Ja, ja, dat is echt heerlijk. Oké. Okay. Ja. Um, en als ik voor een lange wedstrijd in, in training ben, dan kan het ook wel langer zijn. Maar twee, drie uur, dat vind ik echt een prachtige afstand. Dan thuisgekomen, lekker een hete douche en met de goederen en veel fruit. Daar stel je goed op. En dan is mijn ideale zondag ook om op de namiddag naar een uh, song te gaan. Die hebben we veel in Groningen. Ik ja, van die traditionele uh, uh, Engelse kerkdiensten. En mijn vrouw en zoon die zingen in een koor, die daar dan ook vaak uh, zingen. Dat, dat vind ik fantastisch. Dat is een hele mooie kerkdiensten. En dan de avond doorbrengen met vrienden of met een goed boek of een mooie film. Dan heb je wel een topzondag voor mij. Ja, ja. Nou, nou, heel veel gasten bij, bij dit programma... die hebben altijd ergens op die zondag een goed glas wijn. Oh. Die hoor ik bij jou niet. Nee, nee. Dat kan dat zelfs s'avonds bij het goede boek. Je vinden dat. Of die vrienden, daar, ja, ja, hoor, dat kan. zeker. Wij, zijn dan. ook planten, hè? Ja, ja zeker. Okay. Boele, wat, uh, wat leuk dat je er, uh, dat je er was. Uh, ja. de, uh, het ontbijtje wat wij hadden, is onaangeroerd gebleven. Dus Geen gracentjes op. opgegeten. Uh, jouw glas is op. Bij mij zit er nog één slok in, die, uh, die drink ik zo op uh, van, uh, van de Smoothie. Uh, ik wens jou een mooie reis terug naar Groningen en heel veel uh, sterkte plezier bij het. Uh, bij het uitvoeren van al je plannen. Dank je wel. Um, als u dit gesprek wilt terugluisteren of wilt reageren... ga dan naar onze website. Dat kan, um, eo.nl slash dit is de zondag. Wij zijn er uh, volgende week weer. Ook weer met een inspirerende gast. Um, straks om acht uur is er het nieuws. En na dat nieuws van acht uur zijn onze collega's van de VARA er... van het uh, programma Vroege Vogels. Um, uh, wij hebben het over planten eten gehad... Uh, zij hebben het vast ook over planten, maar misschien ook wel over dieren. Menno, goedemorgen. Ja, goeiemorgen, Kiva. We zitten hier klaar in het kapitool. Uh, over planten. We gaan bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika. Daar komt onze rooibos thee vandaan. Maar er groeien ook prachtige bloemetjes en planten met de namen speldenkussen, waterblommetjes, kurkentrekker, tuintjel. Nou, prachtig. Ze breekt allemaal na 8 uur. Ulrike Meinhof. Weet u nog?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 Weet u dat men daarvoor ins gevangenis komen kan? Vanavond, 9 uur, in Holland Doc Radio. Radio 1. Lieve Ulrike. Het nieuws van alle kanten.